Betty van Fantijn met het NOS-journaal. Vanaf 2015 gaan op de belangrijkste verbindingen tussen de steden meer treinen rijden. Intercities rijden in het weekend s'nachts nachts langer door. De NS heeft met minister Schulz van Hagen afspraken gemaakt. In de afspraken staat verder dat op de drukste trajecten in de randstad en tussen Arnhem en Nijmegen elke 10 minuten een trein rijdt. Door de afspraken is ook de hoge snelheidslijn van de ondergang gered. Daarop gaan ook gewone intercities rijden.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 Vanavond nevel en mist. Morgen begint zwaar bewolkt met mist. Maar in de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt toch ongeveer 9 graden. Dit was het en. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 155 kilometer file. Ik noemde files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de afwitbundschoten 9 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Dorp 5. A4 richting Den Haag bij Zoetewouw Rijndijk 9 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem bij Driebergen 7 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Zevenhuizen 5. A27 Utrecht richting Almere bij Hilversum 5 kilometer. A27 Utrecht Breda. Tussen knopend Evening en Noorloos 8. A28 Utrecht-Zwolle bij Leus de 5. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen voorhouten Wassenaar Wasnaar 6 kilometer. Op de N44 Den Haag richting Wasnaar. Voor Wasnaar ook 6 kilometer. Dat is een aanrijding, de linker is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Welkom bij het weekend en het is 5 uur geweest. En je hoorde daar weer met Young of voor we want met Warzone. En dat is wel heel moeilijk te zeggen van want alles, al dat ze de Wanted zei was het I'm glad you game en niet Warzone. Dus. dus het is wel raar dat mensen. Want je hebt straks hebben we ook nog uh, Bleed En yeah. Bleed is van Hot Show A En die hebben het Tonight Tonight gemaakt. Yeah. En dat is nou echt net als uh, van de Wanted, het nummer is totaal anders dan zijn eerste nummer. En dat is zo onverwacht dan denk ik. Ja, Plus. precies. We hebben twee gasten vandaag. Uh, als je microfoon 3 ook nog heel even open wil maken, dan. Uh, ja. Met de, de M, Matee. Hoi. Je bent er weer eens. Hoi. Ik <lacht> heb in mijn mond. Ah, dat <lacht> maakt niet uit, joh. Dat maakt niet uit. Ja? Ja? toch? <lacht> ja. Hij verstikt zich bijna, dat is ongelooflijk, joh. <lacht> Vertel, wie ben jij? We komen vandaag. Nee, ik weer. matee, je bent er weer gezellig. Ja, um, zeker. Speciaal voor jou heel veel dansnummers. Dat, dat is het enige wat ik kan zeggen. Nou, top. Echt een veel. Ja, ben ik blij. Lekker. lekker. lekker. Welkom weer, uh, weer bij de radio. Ja, jij ook. Ja, dankjewel. <lacht> Gijs, jij bent er ook weer. Ja, natuurlijk. Gezellig. Hij ook weer. Altijd van de partij, hè? <laughs> <laughs> Alt altijd, altijd, altijd. Ja, okay. Hoe gaat het met Gijs? Ja, goed. Dat is mooi. Gaan wij luisteren naar een uh, Bleed van The Hot Show. Yes, Ja? Yes. Yes. Yeah? Ben je er blij Ja, ah, mooi, mooi Heerlijk, hoe mooi Dat is mijn liedje. Oké. Okay. Je hoort hem hier live op... Uh, nee, niet live, je hoort hem hier op c <laughs> Look in your eyes, my head is ready to explode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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie en het zou kunnen liggen aan die vijf party Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face, aan die mooie en een grote reet En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen, want ik heb een nieuwe fiets, ben een rage -maker en ik zet die trek Kip de train, dus spring maar op bij mij, die fietsen weer naar huis We samen mijn Onderweg vertelde niet wat je van mij wil horen Je zag aan de bar en je wilde scoren Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl. Je lijkt een vrouwelijke like kersttiebel En de volgende morgen was niet te geloven Die chick die was lekker had me volgelogen En ik had er nog wel zo lekker genomen Maar eindstand ze mijn fiets gestolen Spring maar achterop bij mij Achterop mijn fiets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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Nicky En het zou kunnen liggen aan die 15 bestie Je kleding is roze met blauwe is En je heupen zijn sexy en strak strakke skinny Misschien is het een idee om hier weg te gaan Naar een plek ergens, die je ver vandaan Naar Parijs of naar Rome of naar Milaan Of een schiet hij op een fiets, helemaal door de maan Onderweg vertel ik jou wat je niet wil horen Want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden Nu ben ik oprecht en heb het beste voor je Het beste met je volgens is slechte slecht Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen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 Vanavond ik door niet uitgegeven De best besteed ik door niet van mijn leven Want als ik die junk geen money had gegeven Dan kon je nu niet achterop Dan ja, kon je nu niet achterop uh. Zag je staan met je hoge hakken, Rooie lakken Zo'n sexy is zo'n klasse En uh, met werd zo blind door je oorbellen Sorry, vergeet mezelf om me voor te stellen Maar mijn jef mag ik nu eens in je oor vertellen vind je seks, geheim, niet doorvertellen Nee, ik best je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, time bestellen Of dansen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 Maar ja, je hoorde hiervoor Gersperdoel met Sef over de bagagedrager Daarvoor hoorde je een mix van Adel, Zat de Die in. De mix was, was van de uh, House Mafia Best thing I never had van Beyoncé. En als het goed is, hangt aan de telefoon op lijn 2. Niels, ik hoop dat ik hem openzet. Kijk, mooi. De enige echte. De enige echte, Mark van Rijswijk. Ben je daar? Jazeker. Dan krijg je weer applaus. Ga dit op? Kijk. Ja, ja, ja. Goed je Hij het als ja, ja, ja. ik altijd applaus? Hoe is het met Mark? Prima. Kijk eens mooi. Een weekje iets rustiger gehad en nu weer uh, weer voor aan de slag hè? Ja, ik mis het toch wel hoor, de eredivisie. Ja, maar ja, ik, ik ik heb uh, ik moest beide interlands doen uh, voor Eredivisie live, tegen mm -hmm. alle van Nederland. Ja. En ik vond Nederland-Duitsland of Duitsland Nederland vond ik een hele interessante wedstrijd. Ik bedoel dat was niet goed van Nederland, mm -hmm. maar Klopt. ik moet zeggen dat ik ook wel weer zin heb inderdaad gewoon in de Eredivisie voetbal. Dat heb ik ook wel. Dus, uh... ik, ik, ik vond het stiekem die wedstrijd best wel saai saai. Nee, het was niet dat saai. Je, je, je, je moest met je Duitse ogen kijken. Dan was het wel een wedstrijd. Die heb ik niet. <lacht> um, wel leuk was tussen door de, de, de GTS-DSO bij Ajax? Ja, nou, dat is ook nog wat je leuk vindt natuurlijk. Dat uh, is ook waar. Ja, kijk, dat, dat, het, het begint vooral uh, heel pijnlijk te worden voor de club. Kijk, het maakt volgens mij niet zo heel veel uit op dit moment meer uh, wat er nu gebeurt en wie nou de baas wordt bij Ajax. Als het maar duidelijk is en het één iemand is die daar... Uh, ...en uiteindelijk voor het zeggen krijgt... ...want ja, Frank de Boer die zegt... ...oké, okay, ik kan niet kiezen tussen Cruijff of Van Gaal... ...ik kan met allebei heel goed opschieten... ...dat heeft ook helemaal geen zin... ...hij moet ook niet in de positie worden gebracht... Mm -hmm. ...maar er moet nu gewoon duidelijkheid komen. Eén hey, iemand is de baas, die gaat de lijn uitzetten... ...of het nou is of Van Gaal, dat maakt mij echt niet uit... ...daar heb ik geen voorkeur voor... ...dat moeten ze bij Ajax zelf bepalen... ...wat ze daar het verstandigst achter... ...maar gewoon dat dit nu wel een keer afgelopen is... ...dat lijkt me voor de club in ieder geval het beste... Klopt. Maar uh, wat vind je eigenlijk van wat de Raad van Commissarissen heeft gedaan? Het slaat eigenlijk, vrij... of, of, eigenlijk nergens op. Ze, ze, ze steken inderdaad gewoon een bel in de rug van Kruijf. Uh, van ja, kijk, er zitten natuurlijk twee kanten aan. Ik snap het verhaal van de Raad van Commissarissen van we willen stappen zetten. en Kruif bleef met uh, Tjola Lin komen, mm -hmm. uh, dus wilden we een stap verder zetten en met Van Gaal. Dat snap ik, alleen dat denk ik nog steeds. Dat ook al ga je volledig mee in die logica van de Raad van Commissarissen, ja. dan nog had je Kruijf kunnen inlichten van tevoren. En dan had Kruip kunnen zeggen, ik wil het niet. Maar goed, had je alsnog kunnen zeggen van, ja prima, je wil het niet. Maar we moeten het nu doen. Goed. Dus we doen het. En als je het niet wil, dan kan je je bezwaren kenbaar maken. Maar dit, is nu de stappen die, dit zijn nu de stappen die we nemen. En uh, dat was gewoon iets netter geweest. Want dat ze het doen, uh, kijk, ik, ik zit niet uh, aan tafel bij die vergadering. Maar als je alles een beetje hoort, dan is er ook heel veel gebeurd al. En dan snap ik ook wel dat ze vonden dat er moest ingegrepen moest worden. Uh, alleen de manier waarop is natuurlijk niet netjes. Want uh, ze hebben Kruifpas pas ingericht toen eigenlijk het gewoon was genomen? Ja, nou toen, was, toen, toen hebben ze inderdaad tegen Kruif gezegd. In, maar ook daarvoor geldt wie wanneer precies uh, aan heeft gegeven dat Van Gaal in beeld was. Mm -hmm. uh, dat blijft ook onduidelijk. Maar de, de, de, de Raad van Commissaris heeft ook niet ontkend dat ze uh, Kruif daarover pas heel laat hebben ingelicht. Want ze zeggen we moesten gewoon stappen zetten. Maar, hè? er moesten nu knopen worden doorgaan. Ja. En dat snap ik. Alleen volgens mij kan je net zo goed Kruif inlichten en alsnog die knopen doorgaan. Ja. Dan even over een andere club. Uh, of dat Heb je nog een vraag? Misschien nog nee, een... nee, nee, nee, ik heb geen vraag. Uh, Feyenoord, hoe gaat het daarmee? Want uh, bijvoorbeeld Koeman heeft ook al gezegd van uh, uh, ja, wij zijn hier allemaal straight uh, bij Feyenoord. Ik weet nog ja. niet of je die uitspraak. Dat was een hele rare uitspraak van Koeman, uh, die, het nieuw, die in het nieuws is. Uh, ja, die zelf dat dat zal natuurlijk wel een beetje met leden ogen aanzien, die heeft natuurlijk eerder al flink gebots met Van Gaal meerdere keren. En ja, je zit bij Feyenoord waar het natuurlijk eigenlijk ook niet zo heel goed gaat. Uh, die hebben ook de laatste weken niet heel veel goede resultaten geboekt. Mm -hmm. Maar daar zit, daar, niemand kijkt ook meer naar PSV. Uh, de schorsing blijft gehandhaafd. Heeft niemand het over. Twente, wat daar nou aan de hand is met Adriaans. Feyenoord orde dat opeens moeite heeft om wedstrijden te winnen. Geen enkele aandacht als je de kranten de sportpagina's ja. openslaat van de Telegraaf en het AD. Het gaat zes pagina's lang alleen maar over Ajax. En niet in positieve zin. En dat is ook wat de, de boer en uh, meerdere mensen binnen de, die club aangeven, Want dat moet nu ophouden. Ja. Want als we het nieuws zijn is negatief. En als er iets negatiefs gebeurt. Of nou bij Feyenoord of bij BC of bij Twente is. Dat, uh, dat verdwijnt in twee seconden naar de achtergrond. De hoofdsponsor van Eistre ook niet blij mee, Egon. En die man nee, ja, maar dat, natuurlijk niet. Want al komende zondag weer. Als ze we dan tegen NAC gaan voetballen. gaat Het ook weer niet om voetbal. En dan draait het ook alleen maar om. mogelijke sporters wat roepen? Mogen ze Kruif zijn? Mogen ze Kruif zijn? Uh, en... Als merk wil je gewoon geassocieerd worden met een positieve, ja. positieve club, met een positieve uitstraling. En dit moment heeft Ajax dat natuurlijk absoluut niet. Maar het is ook zo dat uh, dat, ging over, dat, dat, dat Ajax de vlaggen en alles wat voor Johan Cruijff zou zijn, uh, zou willen weer uit de arena. Ja, dat is volgens mij al weer ontkend. Volgens Klopt. mij is het meer zodat ze niet discriminerend mogen zijn en niet... Uh, hè, uh, de standaardregels. Ja, precies, de standaardregels. Maar ja, het lijkt me ook heel onverstandig als je van tevoren alles tegen Cruijff weg gaat halen. Want er hangen ook een heleboel dingen voor Cruijff, standaard in het stadion. Ja. Dus je moet dit soort dingen wat Ajax nu kan doen, volgens mij is dat een beetje op zijn beloop laten. En hopen dat er zo snel mogelijk, en volgens mij is de bedoeling dat er al zondag duidelijkheid komt hoor. En dat het dan gewoon klaar is. Het wordt een hectisch duel. Ja, ja kijk normaal gesproken zou je zeggen, uh, Ajax-NAC. Van een tijdje geleden dat NAC uh, het naar Ajax echt moeilijk heeft even ja. te maken. Uh, dus ja, volgens mij zou dat voor Ajax geen probleem moeten zijn met alles wat er nu gebeurt. Het wordt het wordt een probleem Nou ik weet niet, ik denk dat Ajax dat uiteindelijk wel wint hoor, maar... Ja. Het gaat, het, daar gaat het eigenlijk al niet eens meer over. Het gaat ineens over of Suleimani nou speelt. Of die of weer bij de selectie zit. En of die nou weer kans gaat krijgen. Dat, dat, daar, gaat, daar gaat het gewoon geen seconde over. En dat is gewoon zonde. Want uiteindelijk moet je het gewoon op voetballen. Um, voor de rest, het uh, is ook nog wel best wel wat geblesseerd hè? Ja, vooral Boerrichters. En dat vond ik ook wel, wel sneu voor hem natuurlijk in het Nederlands Elftal. Mm -hmm, yeah. En het, ja, ik, vind het, ik vond het wel jammer. Ik heb weer dat Babel gezien. En die vond ik tegen Zwitserland helemaal niet te slecht. Uh, tegen Duitsland was bijna iedereen matig, dus goed, dat moet ook gebeuren. Ja. Ik ja, wel... nee, nee, maar, ja, zeg maar. Ik vond wel leuk dat Babel weer terug is. Ja, nee, daarom. Dus ik, vind het, ik vond het Babel helemaal niet zo slecht. Nee. Uh, als je twee wedstrijden neemt, uh, je kan ook niet verwachten dat hij tegen Duitsland die ploeg bij de hand neemt. Nee. Er ging meer dreiging van hem uit dan bijvoorbeeld van Kuiten aan de andere kant. Uh, maar ik had boerrichter dat had eigenlijk, eigenlijk ook wel willen zien Dit was toch een mooie test geweest Met hun in de spits popster. Ja precies Ja nee daarom Dus, dus, dus dat is heel jammer ja, En nu is hij ook weer geblesseerd genoeg uh, zijn een beetje alle aankopen geblesseerd Ziegt zon is natuurlijk ook uh, Al de wereld Al de wereld geblesseerd Ja dus, dus, dus, dus dat is ook nog eens een probleem uh, Maar ook daar ja, waar, waar lees je op dit moment eigenlijk nog iets over Jans, Jans is zelfs ah, geblesseerd ja. hè Ja die is ook Ja de, de Jong zijn natuurlijk hoor. Moet je ook nog niet vergeten Die is geblesseerd geval tegen Utrecht We spelen met Jong Ah volgens mij ja Jong Ajax, daar ga je wel aan denken bij Ajax. Ja, ja nou ja, ik, die heb ik ook wel een paar keer zien spelen, maar daar lopen ook niet heel veel spelers volgens mij rond die op dit moment al die stap kunnen gaan zetten. Ik zou op dit moment zou ik gewoon bijvoorbeeld een L om de Wiet terughalen. Ik weet dat het onmogelijk is, maar... Ja nee, dat, dat kan gewoon niet. En dat is wel doodzonde natuurlijk, dat je, uh, je hebt Zichterzond en De Jong als alternatief voor de spits, nou, die ben je nu allebei kwijt verlopen ja. Ja, een, boel een keer niks te nadenken van hem, maar die is gehaald als backup als stand-in. Voor het geval, het zit op slot, je moet iets forceren, je kan hem brengen. Nu moet je opeens vijf zes wedstrijden in de basis gaan spelen. Ja, terwijl je El Han binnen de club hebt lopen. Ja. Ja, van, los van wat je, ik ken hem helemaal niet persoonlijk, dus karakter kan ik niks over me zeggen. Maar daar schijnt een probleem mee te zijn. Maar over zijn voetbalkwaliteit sloot eh, het toch iedereen het over eens zijn dat hij op dit moment bij Ajax toegevoegd wordt. ga even weg bij Ajax. Uh, wat is voor jou eigenlijk nou echt het uh, duel waar jij deze Eredivisie speelronde naar uitkijkt? Uh, nou, ik zit bij de Graafschap PSV. Mm -hmm. uh, dat is toch wel een leuke wedstrijd. Uh, Hoewel, ik verwacht dat PSV dat wel wint. Maar vorig seizoen was ik er ook. Toen werd het 0-0. Je weet maar nooit, hè? Uh, ja, nee, daarom. De Graafschap uit. Dat blijft toch een... Uh, een lastige Voor PSV ook wel een lastige wedstrijd. Ted van de Paafert. Ted, onderschap Ted van de Pavert. Dat is echt een, ook een leuke voetballer. Zeker. Ja, Heracles Twente. Ik bedoel Twente. Oeh, oh. Af en toe weer wat wisselvallig, maar... Welke ja, leuke pot. Op, in Almelo voor Herakles de wedstrijd van het jaar dus dat is ook wel uh, altijd beladen. Maar ik hebben we al genoeg over gezegd. Vitesse, Feyenoord. Ja, Vitesse? Ja, het is wel van de clubs die allebei toch stiekem toch wel hopen, denk ik, op rechtstreeks Europees voetbal. Wil je hebt vier clubs, mm -hmm. waarvan het wel duidelijk is dat hij daar uh, staan, aan zit. Ajax uh, en PSV, punt. Maar normaal gesproken blijft er dan nog één plekje over. Aan de andere kant, Feyenoord heeft negen niet verloren hè, bij, bij Vitesse. Ja, maar, ja dat, dat zegt me op zich binnen weinig. Vitesse he, is wel redelijk in vorm als ze de vorige wedstrijd verloren ja, maar dus dat is een, ik, denk, ik verwacht dat tussen die ploegen Misschien dat bijvoorbeeld de club als Groningen daar dan weer bij komt, Maar daar dat gaat de strijd onder de, de Plek 5, en dat kan een hele belangrijke mm -hmm. positie zijn Dus dat vind ik een hele interessante Wedstrijd bij nou, Excelsior AZ uh, ja, Ik verwacht dat AZ Dat weer gaat winnen maar, ja, maar Op een gegeven moment zou je zeggen, houd het ook een keer op En blijven ze niet winnen, maar het zou wel weer raar gebeuren Als het dan bij Excelsior Of de DAP heeft nog niet weten te winnen Dus er zitten meteen weer een hoop interessante wedstrijden bij Zeker, ben je dat is nog een leuk nieuwtje een leuk nieuwtje. Ja, nou, ja, volgens mij houden jullie ook alles goed bij. Dus het is volgens mij niet heel nou, ik, heb dus iets, ik heb via via dus iets gehoord uh, over Van der Wiel. Iedereen die denkt, ja WK gespeeld, daarom is hij zo moe. Maar uh, ik heb via via iets anders gehoord. Het schijnt dat Barcelona hem een aanbod heeft gedaan voor een salaris van 5,1 miljoen, omdat Dani alvast niet zou buiketekenen, die wil uh, 12 miljoen verdienen en Barcelona wil maar 10 miljoen geven. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik kan me voorstellen 10 miljoen is toch lang niet genoeg. Ja, op, uh, en daar, daarom, want Barcelona was al akkoord met Ajax om 25 miljoen, want ze waren al met de Speler aan het onderhandelen. En uh, dat is net op de, een van de laatste dagen het stuk gelopen, dit seizoen. Dat kan ik me voorstellen, dat iedereen er wel even last van hebt inderdaad. Maar dit, het punt met Van der Wiel is een beetje dat hij nu al heel lang speelt, eigenlijk sinds het WK. Ja. heel vorig seizoen, maar nou, nu, ik moet ook zeggen dat ik hem ook uh, de laatste weken en ook tegen Duitsland, vond ik hem zeker niet de minste want volgens mij Plot. is Podolski de enige Duitser die we niet gevaarlijk hebben zien worden ja inderdaad, Nietzij en dat was de tegenstander van Van der Wiel dus, uh, dus ik, Van der Wiel is volgens mij weer aan het kopen opkrabbelen dus het kan zijn hoor, maar dan heeft het wel heel lang geduurd voordat hij zich eroverheen ja. heeft gezet, dat vind ik ook en ik kan me ook voorstellen dat je daar in ieder geval even last van hebt Klopt. we wel hartelijk bedanken voor, uh, voor deze keer ja, hartelijk uh... Ik spreek je graag weer snel, want het is altijd leuk om met jou ja te spreken. Komt, komt, komt altijd goed. Oké. Okay. Is goed. Gaan wij nu luisteren naar, ons, naar onze weekendhit. Dat is uh, echt, dit is tot nu toe echt een van mijn favoriete nummers dit jaar. Namelijk uh, David Guetta, met Usher, Without You. I can't win This came without you, without you. Dat je nu inneemt handen voor je ogen strijd met de wereld die vervreemde. Bij die van je al Staat af te lezen dat je niemand in je hart binnenlaat overweg het voor een dag Without you Wat een nummers hè, eh? af elkaar Ja, yeah, vond ik uh, wel En het leuke was zijn dat uh, deze band Zo noem ik ze maar, Coldplay Ook een, een, een, een nummer hebben dat heet Moving to Mars En uh, wij kennen nog één ander iets of iemand in de muziekwereld Met Mars En dat is uh, Bruno Mars Word hier de nieuwe Twilight song It, it, will, it will, will rain Dat is van Bruno Mars, de enige echte. Wat zeg je? Liever niet. Want het gaat regenen. Ik hoop dat wel op. Dit is zo'n leuke karim Wat? Liever niet. Dat zou zo graag voor jou kunnen zijn. Ik ga te veel met jou om, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik denk het ook. Ja, dat denk ik niet alleen. Dat is zo gewoon zo. Messieurs, die voor jongens dames en heren. We hebben zo in twee uur nog geen interviews, maar wel een nieuw programma onderdeel wat nieuws nog niet kent. Dat is namelijk dat we de straat op gaan en mensen gaan vragen. Ik denk deze keer over wat ze van Louis van Gaal vinden Over Louis van Gaal bij Ajax, dat doen ze dan met de telefoon en dan Dat is heel leuk, dat, is, dat heeft vorige week ook gewerkt met Sint Maarten um, Dat was echt een, een, een leuke uitzending Deze uitzending gaat beter. daar ben ik blij mee um, Niels is ook weer terug Niels, ja. hoi. Hoi. hoi Hoi Heb je hem gemist? Nee Echt niet Nee Echt niet Nee echt. Ik wil weer wil weg Oh, nou, <laughs> dan nou mag je straks weg dus We hebben <laughs> nog Ja, dat nou, is goed Ja, uh, ik zeg uh, tot, tot, tot, tot, tot zo Tot zo